Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense middelbare scholieren zijn niet echt gemotiveerd om naar school te gaan in Nederland. Voordat ze naar een normale middelbare school mogen zitten ze eerst twee jaar in een schakelklas. Daar leren ze vooral Nederlands. Docenten zeggen tegen Trouw dat er veel problemen zijn in die klassen. De leerlingen luisteren niet en zoeken onderling ruzie. Ook wordt er veel gespijbeld. Het zou komen omdat veel Oekraïense jongeren gewoon zo snel mogelijk weer naar huis willen. Een belangrijke Nederlandse crimineel is opgepakt in Turkije. Het gaat om Isaak B. Hij is de rechterhand van Bolle Jos. Dat is de meest gezochte crimineel van ons land. Isaak B. is in Nederland veroordeeld tot 12 jaar... omdat hij de baas was van een criminele organisatie die duizenden kilo's coke importeerde. In Nederland is 16 plekken gezakt op een lijst die kinderrechten in een land in kaart brengt. Volgens de makers van de lijst gaat het in de jeugdbescherming en de jeugdzorg niet goed. Kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Kinderrechtenorganisatie Kids' Rights zegt dat Nederland zich kapot moet schamen. Voetbalcommentator Siert de Vos is niet veroordeeld voor een uitspraak... die hij vorig jaar deed tijdens een Champions League wedstrijd tussen Ajax en Beziktas... Hij maakte op Zegosport een opmerking over het uiterlijk... van de aanvoerder van de ploeg uit Turkije. Misiktas heeft ontheffing aangevraagd voor het meespelen van uh, Vida. Die is namelijk zo lelijk. Normaal gesproken mag hij op dit tijdstip... omdat er veel kinderen kijken, niet spelen. Vida kon er niet om lachen en stapte naar de rechter. Die noemt de grap misplaatst en onnodig, vernederend en beledigend... maar zegt wel dat het onder de vrijheid van meningsuiting valt.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 Ook nog druk op de N205 nieuw Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9... sta je een kwartiertje in de file. Dat is momenteel 2 kilometer lang. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. La corredera en el barrio de la se ha formado. La corredera allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, qué pasó. Ay, mamá, qué pasó. El cuarto de duda que Coyo Se quedó dormida y no apagó la vela, el cuarto de chula que candela, se quedó jij dat nou? Nee, ik hoor niks. Ger, Hallo? Hallo. Goedemorgen. Op, We kunnen beginnen, neem ik aan. Ik hoor niks. Uh, ja, uh, goedemorgen, Stans. Goedemorgen. Zandvoort. Uh, iedereen van harte welkom bij ons uh, programma. Uh, we zitten in de blauwe tram bij uh, Racecafé Café Robbel. Uh, iedereen weet misschien, het uh, oh, is een We zijn wereldberoemd geworden, hè? Ja, daarom. <laughs> maar die, nee, die, die, nee, die vaker luisteren naar dit programma dat we on tour zijn geweest. Uh, waar, zijn we, waar zijn we allemaal geweest, nou, Ja, nou? we, uh, we hebben natuurlijk uh, eerst in het museum gezeten. Ja, tien weken lang. Tien weken lang. Eigenlijk en... negen weken, want één ja. e keer uh, lukte het niet. En vorige week uh, <laughs> bij, de, bij de Historische Grand Prix hebben wij ja, uh, live dat gezeten. Dat, dat was, heel was heel leuk. ook erg leuk. Drie dagen lang dan nu zijn we uh, ga, gast bij uh, Rabbel in. Uh, uh, ja, Rezenkveen Rabbel. Hartstikke leuk. Uh, hier op het plein bij, ja. bij de Blauwe Tram. met ja. uh, nou, Dat is wel heel gezellig. En hoor. tegenover ons zit uh, Marcel Busser. En eindelijk goede koffie. Eindelijk uh, goede koffie. Ja, oh, dank, ja. dank u. Ja, ja. Ja, wat dat betreft, <laughs> uh, welkom uh, Marcel. Jij zit hier alweer, hoe lang? Uh, uh, Na, ruim een half jaar. Alles jaar, al? Ja, december zijn we begonnen. Ja. Maar ik vind sowieso, ik wil jullie ook wel welkom heten. Ik word natuurlijk ja, welkom dank, geheten door jullie. Ik vind het ook heel leuk. We hebben ook een klein geitje. Of vandaag uh, voor jullie om hier. Als gast uh, binnen. Oh, treden. Dus ja. ik denk, we, we gaan iets leuks verzorgen. Nou, kijken nou, we. Uh, kijk aan. Je... Dus uh, als het goed is, komt Mario uh, nee. zo even uh, iets leuks brengen. En dan uh, ja. gaan we daar zomaar van genieten. Nou, dan gaan we nu stoppen nog... met een gesprek. Hè, dan ja. <laughs> nee, <maar laughs> we gaan lekker verder. verder. Hey, uh, je bent, je bent uh, begonnen op het, uh, op het Kerkplein. Klopt. Wat iedereen weet. En, en uh, uh, dat heb je verkocht. En nu uh, toch weer een doorstart hier bij de Blauwe Tram. Kijk eens nou, dus wat okay. leuk is. Nou, er nou, komt hier een geweldige wat taart. Met ta Zetup Zandvoort erop. En welkom bij Rolf. Nou, ja, nou, dat was, wat was ja, wel. heel erg leuk hoor. Het ja, ja, past een beetje in onze stijl. Ja, dan, uh, nou, helemaal goed. Toch helemaal iets lekkers goed. te maken. Ja. Alleen koffie is ook niet alles, toch? Nee, nee dus. dat is waar. Hey, uh, wat je vertelde, jij bent begonnen op Kerkplein. Hoe lang heb je dat gedaan daar? Zeven jaar. Zeven jaar? Ja. En waarom ben je daar eigenlijk gestopt? het was redelijk... Uh... Het was uh, redelijk uh, druk daar. Ja, ja het was een mooie, een mooie locatie, zaten we daar natuurlijk. En uh, ja, het is eigenlijk een toevalstreffer geweest. Ik uh, was een keer in gesprek met de overbuurman en uh, we hadden het er zo over van, uh, ja... Die was op zoek naar een andere locatie buiten Zandvoort. Ik zei, maar waarom doe je het niet binnen Zandvoort? Ja. Op het plein, een keer lekker makkelijk bestieren. En die vroeg toen van, maar staat je zaak te koop? Ik zei, nou ja, staat jouw zaak niet te koop dan? Ja. Ja. Ja, is nou eigenlijk dus eigenlijk begon het zo en een dag later werd ik gebeld. En, uh, en toen werd er gevraagd van, wat hoor ik? Je zaak, te, je, je zaak staat te kopen? Ik zei, nou, Nee. Iets genuanceerder. Uh, maar we kunnen erover praten. En eigenlijk is het toen heel snel gegaan. Ja, nou, je had natuurlijk een racecafé. Uh, Max was inmiddels wereldkampioen toen nog. Ja, al. ja. ja dat hebben we mee mogen. Maar eigenlijk. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, wat we op het kerkplein bereikt hebben, al met al. Uh, alle kranten van Nederland hebben we ingestaan. We ja. hebben heel veel televisie. Uh, over de vloer gehad, internationaal, nationaal, ja, echt onwijs wel zenders te pakken gehad, ja. uh, ondernemer van het jaar geworden. Dus eigenlijk, ja, ze zeggen wel eens je moet op je top moet je stoppen ja, dat... en alles bij elkaar, ja, dat die gesprekken gaande waren, Dan ga je ook even realiseren, en je laat het filmpje voorbij komen wat, wat hebben we gedaan, waar staan we nu en hoe, lang, hoe gaan we dit nog volhouden en eigenlijk dacht ik ook wel van het wordt verdomd moeilijk om op dit niveau uh, topsport te blijven ja. oefenen. Dus weet je wat, misschien is het helemaal niet zo gek. De oorlog was net uitgebroken. Ja, nog. Uh, personeel is een drama. Corona hadden we achter de rug. Dat was gelukkig wel voorbij. Uh -huh. Maar dan ga je een keer uh, nadenken en dan denk je van... joh, het is misschien wel mooi om hier het boek uh, mee dicht te gooien yeah. op de... Ja, op de top. En sommigen zeggen van ja, stom, want dat had je nooit moeten doen. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben blij dat we mij gestopt zijn. Ja, daar heb je een goede keuze gemaakt. Ja, ja. dat denk ja. ik ook. En, en, uh, en wat, de, de, dat je nu hier zit? Ja, dat is ook weer een heel ander verhaal. Ja, dat begrijp ik. Maar, maar wat, had je aan je gedachte, ik ga lekker uh, twee jaar niks doen ofzo, of zo? Ja, maar bleef het bleef bij vier maanden. Ja, dat bedoel ik. <laughs> en toen bleef het toch wel weer uh, een beetje, uh, <laughs> ja. Ik heb toch een beetje pitspils door mijn aderen lopen en uh, ja. koffie. En ja, bij de koffie hoort dan weer een taartje er weliswaar. nee. Vier maanden niks gedaan. En dit kwam op mijn pad. Ik heb hier ook vier jaar geleden al gesolliciteerd eerlijk gezegd. Dat ja? van de topte. Oh, Dus ik stond nog steeds in het bestand. Dus kwam ook bij mij terug van joh. je hebt toen. En Rogier is er ondertussen uit. Is ja, niet wat Rogier via? was weg. Ja. En toen heb ik eerst de boot behoorlijk afgehouden. Van nou, nee, ik ga het echt niet doen. Ik ga het echt niet doen. En uiteindelijk ga je toch een keertje nadenken. En dan uh, ja... Dan heb de, je wel een goede, was... goede onderhandelingspositie, als, als die ze zo graag willen hebben. Dan zie ik dat fout. Ja, dan ga ik me niet verder over. Ja, ja, <laughs> Maar goed, nee, de uitdaging ligt er ook wel. Van het, eigenlijk van een A-locatie naar een Z-locatie. Dat mag je hier wel uh, ja. noemen. Nou, als je nu buiten kijkt, lopen er toevallig uh, twee, vier, vijf mensen ja. op de ja, klein... er zijn natuurlijk heel veel zandvoorters die dit allemaal kennen. Daarom. Weet en er, wel, zit hier ook, er zit hier ook best wel veel al in het pand. En dat zat dat al. Ik bedoel, je hebt mannenkoor wat hier langskomt. Wat ja. wij voorzien. Maar je hebt veel VVE vergaderingen je ja. de, de Brits, Brits Club. Club. Ja. Uh, nee, zo kun je heel veel dingen opnoemen. Maar, ja. En het is ook een heel andere manier van ondernemen we zijn veel socialer, lokaler he? en socialer. Ja. En dat is gewoon, we doen veel voor pluspunt En dat zijn gewoon echt leuke dingen om eigenlijk te doen. Ja. Je hebt alle spullen meegenomen uit je uit het vorige café, restaurant. Bijna en, alles. Eh, bijna alles. En wat, wat is hier, wat is je topstuk hier? Ja, er zijn eigenlijk ja, wel moeilijk te zeggen want, te benoemen. Maar er zijn wel een paar dingetjes waar ik echt trots op ben. Dat is aan de foto die er dan met Max. Dat ik hem uh, pitspils aan, uh, ja. aangeef. Oh, ja, waar, hele... waar is die genomen? Hier op Zandvoort. Oh, ja, op Zandvoort. Ja, 18 mei 2019 tijdens de uh, dat is goed. Uh, ja, Jumbo. Toen nog Jumbo dagen. Dus ik kreeg de kans om uh, Max van dichtbij te, te zien. En hebben we ah. ook even gesproken. En hij was helemaal van joh, wat, dat jullie dit allemaal gaan doen. Ja. Ik zeg maar jij weet nog niet wat jij hier los gaat maken. <laughs> <laughs> nou ja, en daar hoeven we niet heel veel uit overuit te laten wat, ja. uh, wat hij hier, hier jaarlijks uh, teweeg brengt. Je, heeft hij hier later nog gebeld? Hoe het smaakte? Of dat nee, nee ik heb wel in Abu Dhabi uh, ben ik, uh, ja, uh, met, met, uh, met Peres tegengekomen. Ja. Ja. Daar zijn we met Nop geweest. Ja. Daar hebben we een filmpje ook met Perez En dan heb ik hem een t-shirt en een uh, petje kunnen geven. En ik weet eigenlijk wel zeker dat uh, Perez daar een fotootje van gemaakt heeft van die gekke Hollanders, die blijven ons maar uh, met die oranje spullen belagen. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, die zal die ongetwijfeld gehad hebben. Ja. Maar ik heb ook uh, twee helmen van Max staan. Even ja. okay. Jos. Nog was dus, leuk? Uh, ja. Wordt dat geen probleem voor uh, jouw opvolger op het Kerkplein dat jij dat dit hier eigenlijk weer begon? Dat je weer met, uh, met die race spullen en, en zo, dat maakt hem niet uit. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Uh, alle respect voor Boy en Puck die het nu, nu uh -huh. doen. Niet overgenomen hebben. Ze hebben er echt een onwijs mooie zaak van gemaakt. Ja, prachtig, het is een prachtig. totaal ander concept wat ze voeren. Ja. Dus we zitten elkaar denk ik niet helemaal in de niet de in de weg. En nee, ik, uh, ik heb het ook aangegeven dat we hier begonnen. En toen hebben ze ook gezegd. Van, joh, uh, ja, ja, Prima, ga je gang. Succes. Ja. En ja, nogmaals, met de verkoop. Was, speelde dit helemaal nog niet door het hoofd. En uh, was ik ook eigenlijk helemaal niet van plan om die kan weer in gaan. Ja, dat begrijp ik. Maar, uh, en ik moet ook zeggen, qua dagen en tijden. Het scheelt niet zoveel wat je hier. Nee, nee <laughs> dat zal. Ja, dat zal. En, Want, en, jij oh. bent met elke race ben je gewoon open. Hè? Ja. Mensen kunnen, je hebt een groot scherm. En dan heb je ja. dat scherm? Op. Nee, nee, we hebben daar. Uh, ja, hij zit nu mooi opgerold. Maar uh, oh, dan, de... dan kunnen ze in het groot kijken. Ja, dus een uh, Mark een uh, mooie plaat wordt dan uh, verstopt, om het zo te zeggen. Ja. En dan hebben we een biemer en scherm. Oh, ja, we hebben we goed, goed geluid. Is het dan druk? Ja, wij zijn tevreden. Ik, uh, ja, we, we zijn gauw vol. En waarom? Um, uh, maximaal 30 personen wil ik op dit moment nog hebben. Uh -huh. En het is ook echt serieus race kijken. Uh, als je te veel lult, dan wordt er wel even gezegd... En ja, ja. uh, nu is het klaar. Na de race ja. kun je weer verder praten. En ja, ja, dan komen we ja, maar op ja. een andere tijd. Precies. Maar het moet wel echt, ja, dit zijn echt wel serieuze racefans. En we zitten hier ook even met de, met de zon uh, inval. Dus je kon nog wel een tweede grote scherm erbij zetten. Hmm. Maar ik heb nog geen idee hoe dat dan, uh, zeker op de dag om drie uur, als ja. het zonnetje naar binnen begint te prikken. En, maar ook in ja. die vroege races om zeven uur s ochtends. Japan, ja, Australië ben je ook al. Ja, ja twintig man. Lekker ontbijt gehad. Ja. En uh, afgelopen week hadden we met uh, um, sperps eten vooraf en daarna uh, lekker naar Canada kijken. Oh, ja. Dat was, ja, ja, dus was echt wel een mooi arrangement voor en zeker voor prijskwaliteit. Voor de prijs ja, ja. Wordt ja. Een leuke race. Ja, nou ja ik zag ook we, we nu weer wat vaker <laughs> zelf in de keuken, dus uh, dat was ook. <laughs> oh, ja. Nee, maar uh, ja, want voorheen dat we op het Kerkplein natuurlijk deden we het ook al en er zaten ja, er gewoon ja. ook uh, de laatste races of het laatste jaar zaten we eigenlijk altijd vol, 60, 60, 70 man binnen zitten. Maar ook personeel op en, en het terras vol, dus dat was een heel ander concept, maar. Ja, nu moet ik het gewoon weer zelf allemaal ja. uh, besturen. Samen ja. met Mariel. En dan uh, zij doet de bar, ik doe de keuken. Ja. Je, ja, ik zie wat minder van de race, dat wel. Ja. Maar ik geloof ook niet dat het uh, erg is dat je veel mist. Want... Uh... Voorin is in het veld is het, uh, <lacht> is het toch wel een duim. klein beetje saai wat er uh, te ja. gaan is op ja, dit moment. Ja, ja, ja. Hey, je, je, je verzorgt ook broodjes hier, hè? je kan lunchen. Dat wordt ook steeds beter uh, gevonden, zeg maar. Hè? Ja, zeker. We waren een lekker eind op weg. Totdat uh, meneer Zomer uh, op de deur klopte. En het uh, mooie weer en de, de strandpavillons natuurlijk ook weer uh, ja, beginnen. Dus de mensen gaan toch op zoek naar een andere locatie. Hmm. En dat is logisch, want ze kunnen hier niet buiten zitten. We hebben nog geen terras. Er we wordt wel aan gewerkt, we zijn er mee bezig in ieder geval. En dat is op dit moment natuurlijk groot gemis, want uh, ja, binnen zitten voor je lol met het mooie weer. Hoewel, ik moet ook eerlijk zeggen, soms is het hier binnen beter dan buiten. Dat geloof ik. Dus de temperatuur en de, ja, de klimaatbeheersing is wel uh, redelijk oké. Okay. Ja. Alleen we zitten nog even met zonnetje wat naar binnen schijnt. Hm. Maar uh, een terras is een welkome aanvulling. Ja. Geeft ook wat meer zichtbaarheid waar we zitten, dat ja. we er zitten. En, uh, dat, de plein, dat plein wat je hiervoor hebt, er kan natuurlijk veel meer gebeuren, hè? van markten tot uh, feesten, weet ik het allemaal. Heb je daar wat eens met, met de gemeente over dat ze dat meer moeten uh, gebruiken, zeg maar, dit, dit, dit plein? Ja, nou ja, heb je het erover. Natuurlijk, de grote vraag is altijd van, de markt komt hier naartoe? En er zijn meerdere verhalen van, waarom is dat nooit gebeurd? Ja. De een zegt van, de markt wilde niet, de ander zegt van, het kan niet, want het uh, gewicht is zwaar. Ik heb, het zal ergens tussenin zitten, ik weet het niet. Ja. Maar we hebben één Koningsmarkt hier meegemaakt ja, dat nu. Geldt, ja. En dat, dat was gewoon een fantastisch ja, moment. Ja, een, ik En na uh, twee uur moesten de kramen dicht. Half drie stond uh, de. de ja, van de peld weer de, de kramen op te ruimen. Ja. Uh, half vier stond de gemeentereiniging klaar. En na uh, vier uur uh, was het weer net zoals nu. Ja, top. Ja. Uh, ja. Ja, dat was, uh, het voordeel op dit plein is wel natuurlijk. Je hoeft nooit wat af te sluiten. Het is een, uh, een wandelgebied. Ja. Uh, ja. Er rijden nooit auto's. Dus je kan niet van alles organiseren. Ja. Planning is alleen wel wat ik begrepen heb. Er wordt wat veranderd. Ze gaan het wat groenen. Dus ik ben nu heel voorzichtig ook om, om wat zelf te organiseren, want mm -hmm. ja, geen idee wat er zo meteen wel staat en wat er nog wel en niet kan. Dus ja, ja eerst maar ja. even kijken wat, ja. er, wat er werkelijk gaat gebeuren. Ja. Je hebt hier ook grote bijeenkomsten van de gemeente bijvoorbeeld. We hadden laatst die bijeenkomst op het ACC en PSUID, hè. Ja, Geluid hebben we er niet voor gezorgd hoor. Nee, dat weet ik, Maar ik wil er toch een beetje heen want dat, dat, dat, dat werkt niet helemaal goed. Maar de gemeente, ik, ik las een paar dagen geleden weer een brief van wethouder Bluis. Dat er budget is en dat er een, een offerte wordt gemaakt voor nieuwe geluidsinstallatie. Maar dat weet je ook hè? Jazeker. Voor ja, ja, ja. Zover... de luxe natuurlijk. Nee, ik moet nee. zeggen, het geluid hier, uh, wat ik hier uit de box wil klinken, dat klinkt beter dan in de grote zaal. Maar uh, nee, er is een offerte en ik heb daar in zover zijdelings wel iets mee te maken. Wij faciliteren alleen eigenlijk de grote zaal ja. qua koffie en thee. Ja. En wij zorgen dat de zaal klaar staat, zoals die ingericht moet worden. Mm -hmm. En voor de rest natuurlijk. Uh, maar wij beheren voor de rest nee, niet de geluidsinstallatie. Maar ik heb wel van de beheerder begrepen. 5 juli uh, wordt er een nieuwe installatie geïnstalleerd. Oh, top, dat is ja. mooi. Nou, dan kun je weer grote partijen krijgen, toch? Grote partijen. En uh, in ieder geval voorzien van, uh, van duidelijkheid en ja. uh, dat het goed overkomt allemaal. Ja, ja. Uh, ik heb nog een vraag over jouw buurman. Dat is de krocht. Uh, zoals jij weet, uh, in mei volgend jaar gaat hij een jaar dicht. Ja. Uh, wat betekent dat kan, Wat kan dat voor jou betekenen? Uh, dat er best wel wat verenigingen zijn die op zoek gaan naar een andere locatie. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. En dan komen ze hieruit, toch, denk je? Zou kunnen? Ik ja. weet niet waar je anders heen moet in antwoord. Er zijn natuurlijk wel awesome. andere mogelijkheden. Maar wij, zijn, uh, wij staan open om uh, de deur staat open. Ja. Ja. Nou ja, de, de, de beheerder daar bij de, bij de, bij de krocht, die gaat ook weg. Hè? John, uh, uh, uh, uh, Theo Smit. Theo uh, is dat ook niet voor jou iets om erbij te doen of niet? Ja, ik heb uh, voorlopig iemand... Uh, ja. We zijn hier gewoon ja. begonnen weer. Hè? Ik bedoel, uh, ja. het, moet wel, nee, het moet leuk blijven. Ik heb, uh, ik heb het wel begrepen dat Theo ermee gaat stoppen. En uh, het is... Uh, ja, hij is ook een respectabele Tuurlijk, leeftijd om ja. te stoppen. En wat voor de rest de bedoeling is. Uh, is ook onduidelijk. Ja. Nou ja, ik uh, weet dat er wat staat te gebeuren, maar uh, hoe de invulling daarvoor gaat ja. dat zijn. Dus hebben de voorstellingen daar en hier uh, de naborrel, Is dat wat? Als het mooi weer is, zeker geen probleem. Ik denk, oh, het is maar een kort stukje, maar als het ja, flink nee, regent, dan kan je behoorlijk naar het aankomen. We waren het te kruipen, ja. Nee, ja. Ik, ja. nee, geen idee. Ik heb echt geen idee wat er binnen de krocht... Ik weet hoe de situatie nu is. Ja, nu Tenminste, nu is. Uh, met, de bij met, de, met, de kijken. met de vleermuizen. Ja, nou, Daar heb ik niet zoveel van. Verstand. Nee, nee, nee, nee. Ik kijk eerder naar de tapinstallatie. Ja, ja, ja. Nee, maar uh, we kijken ik wel. Weet, ik weet hoe het is. Je hebt een mooie grote zaal daar met podium en Het is gewoon een mooi, mooi theater. En, en ik, ik heb ook geen idee hoe ze dat gaan bekleden van binnen en van buiten. Ja. Ik heb alleen wat foto's voorbij zien komen in de krant en er is een hoop commentaar ja. op Facebook. Ja, en, weet ik, nou, goed. Maar dat is een mooi item om je ja. altijd te kunnen uiten geloof ik. Ja, Daar hebben we het al een andere keer over in ons programma. Uh, ik zou zeggen uh, mensen die uh, wat willen lunchen die moeten hierheen komen. Jij moet het eigenlijk ook doen, waarom niet? Hoeveel hoe je? je? Nou, een lekker broodje halen. is. Ja, een goed plan. Ja, lijkt me ook. Zeker. zeker. Hey, iedereen is uh, welkom en uh, Eigenlijk is er niet heel veel veranderd. De menu ja, het is niet alleen de Formule 1 spullen die we hiermee naartoe genomen hebben. Maar de kaart stond ook gewoon nog in de computer, zou ik maar zeggen. Dus kunnen die kon we gewoon weer printen. En, uh, kunnen ze het allemaal op internet uh, terugvinden? Ja, we hebben een heel mooie... Uh, tenminste, ik vind hem heel mooi. Een mooie ik. site. Welke? Uh, wwrabelsantwoord.nl. We hebben alles aan Zandvoort elkaar. Ja. streepjes uh, uh, Heel goed. Uh, ja. Wat zijn je openingstijden hier, elke dag? Ja, dat is wel een beetje. kun je beter op de site naar kijken... want het is een beetje moeilijk uit te leggen. Oké, okay, maar, maar niet elke, bij, elke in principe, van 10 tot uh, 7? Ja, wel, elk, nee, niet elke dag. We zijn dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, en zaterdag om 10 uur gaan we open. Okay. Dinsdag zijn we tot 12 uur s'avonds. In verband met Marnikor. Woensdag zijn we tot. Ja, dat hangt er vanaf van de. Wat s'avonds te doen is. ja En het is nu zomertijd, dus het is nog een beetje ingewikkelder. Maar normaal gesproken wel zondags dicht, tenzij de race is, gaan we een uur ja. voor de race open en een uur na de race gaan we weer dicht ja. en dat is ook het enige waarvoor we open gaan en voor de rest uh, maandag zijn we lekker thuis en okay. heb jij als laatste vraag uh, zijn er in, de, in de nabije toekomst nog grote plannen voor, uh, de, dat je dat nog uit gaat breiden of uh, met, met je kaart of... nou, we hebben, nou we hebben best wel een uitgebreide kaart en uh, dat vind ik wel even goed en op dinsdag doen we meestal de aanschuift, aanschuiftafel we koken dinsdagmiddag voor het pluspunt en dat is een drie gangen menu voor. Uh 11,75 euro. Dus bij volgerecht maaggericht Kan je iedereen aanschuiven of niet? Ja, maar wel reserveren Vier okay. het pluspunt. Ja, ja, ja. En dan uh, s'avonds doen wij onze eigen aanschuif, aanschuiftafel. Dat dus moet je moet gewoon. Gehoord, he? Ja, best wel moeilijk hè? Ja. <laughs> maar zo schuif je wel makkelijk aan. Nee, dat is ja. waar. Ja, dat is zeker mooi. Maar, nou, ja. maar daar, daar kan je gewoon hiervoor reserveren. En dan uh, eten we gewoon een dagschoteltje met een dessertje erbij voor 12,50. Ja. En dat gaat eigenlijk om het samenbrengen van de mensen dat ze gewoon lekker gezellig ja, ja. ze kunnen. Nog eten. één vraag. Uh, waar komt de naam Rabbel vandaan? Ja, Rabbel, dat is eigenlijk een bijnaam van een zandvoerter. Okay. En dat is de zandvoerter, ja, ik heb hem nooit gekend. Alleen mijn buurvrouw, dat is haar vader. En toevallig wijze, ja het heet al Rabbel. Dat wij Rabbel overnamen, toen heette okay. het Rabbel. Is dat zo? Toen ja. heette het al zo, ja. daarbij ja, moet je ook heel eerlijk bekennen dan hoe het gekomen is. Uh, er stonden koffiekopjes op het apparaat. En er stond de uh, naam Rabbel op. En uh, de, de, de gevelbekleding stond er aan uh, Rabbel op. En ik kon uh, net, net Rabbel kopen. Hey, ik dacht, nou die naam die gaan we niet veranderen. Want dan moet ik weer nieuwe koffiekopjes en alles regelen. En uh, de gevel moet veranderd worden. Nou, dus we hebben het maar zo goed. Je had het ook toen maar Teuntje kunnen noemen. Ja, ja, ik had het ook Formule 1 kunnen <laughs> ja, noemen. Maar, maar dat is ik toen ook nog niet. <laughs> nee, nee, nee. Oké, okay, ja, uh, ja, Marcel mag ik je hartelijk danken. Ja, natuurlijk. Een Jullie bedankt. We zien jou meer, he, hier. Ja, zien jou meer he, hier. Ja, wekelijks geloof ik. Ja. Ja, dus, uh, ja. Dus maar we... ik doe één keer de taart. Ja, nee, nee, nee, <laughs> Hartstikke bedankt, Marcel. En heel veel succes met je zaak. We, we gaan, gaan, gaan er zo van genieten. We gaan hem zien draaien. Leuk. Ja, leuk. Het is een uh, fijn taartje. Nou, daar staat er een stuk taart voor. me. Uh, moet je ook, wil jij nog een stukje of niet? Nou, jij mag, nee, ja, ik mag het ja, niet. Ja, ik moet uitkijken. <laughs> ja, inderdaad. Nou, ik ga je gewoon uh, nog anderhalf uur over doen. Uh, wat, wat hoorden we net? Ik hoorde iets van Coldplay. Kom Dit is Coldplay. Ja. Ja, die komt binnenkort naar Nederland. Hè? Mijn jongste dochter, ja, die, gaan, die komen in de, in de, in de arena. Weet je dat of niet? Ga je erheen? Nee, nee, ik ga er niet heen, maar ik had er best naartoe gewild ja, inderdaad. Ja, ja, mijn dochter gaat. U hoorde net de stem van uh, Klaartje Costes van uh, de bibliotheek, de Bibliotheek zuid Afdeling uh, Zandvoort, mag maar het zo ja. ongeveer noemen. De, de Zandvoortse bibliotheek. Nou, ja. dat zijn de buren hier. We zitten bij Rebel, zoals we het uh, over gehad hebben. En de uh, bibliotheek zijn de buren. Gaan jullie goed met elkaar om zo? Zeker, ja. ja we hebben een hele goede samenwerking en wij zitten hier echt naast. De deuren staan ja. altijd open ook, ja. zelfde voordeur. Al goed. Dus uh, dat is een hele fijne samenwerking inderdaad. Ja, ja. En uh, ja, wij, uh, het is natuurlijk ook een bekende plek in die zin ook voor ja, de Zandvoorters, omdat ze ja. naar de bibliotheek kunnen komen. Ja. Ja. Nou, wij waren hier laatst om uh, die apparatuur zeg maar, bij jullie achter in het hok te zetten. Ja. Ik viel me op hoe geweldig druk het was hier, zegt. Zeker, dit ja? is echt een druk ja, bezochte die, in locatie. Die, in die bibliotheek. Ja, ja. ja klopt. Ja. ja, het is een druk bezochte locatie ja? inderdaad. Eén van de druk bezochten in de... Nou in de... ja, Centrum is natuurlijk ook uh, ja. druk bezocht. Maar ja. Zandvoort is ook een, echt een leuke plek. Ja, dus ja. er komen veel mensen, ook jonge mensen met kinderen, om te lezen. Leuk. Er wordt ook voorgelezen in Zandvoort. Ja. Zelfs door de wethouder, hè? die heeft het laatst klopt. ook al gedaan. Ja, klopt. Ja, ja, een nationale voorleesdag. Ja, dan komt hij ook voorlezen. Leuk, en dat maar. doet hij heel erg leuk inderdaad ook. Ja. Ja, maar bibliotheken zijn wel veranderd, hè? Klopt, ja, want iedereen kent de bibliotheek voornamelijk van de boeken natuurlijk, Precies. van het lezen. Maar de bibliotheek heeft ook landelijk steeds meer een maatschappelijke rol. Ja. Uh, dus uh, de bibliotheek helpt ook bij mensen die moeite hebben met uh, taal. Mm -hmm. uh, nou, dat zijn anderstaligen, maar ook uh, mensen die gewoon moeite hebben met lezen en schrijven, ook met rekenen. Ja. En dat is echt, uh, eigenlijk best een behoorlijk aantal. Het zijn 2,5 miljoen uh, Nederlanders. Ja, 2,5 miljoen, hè? Ja, ja. en uh, nou, het is vaak ook wel moeilijk moeilijk om daar uh, hulp bij te vragen. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren... of toch moeite met lezen... En um, nou, dat is lastig om daar hulp bij te vragen. Ja. En wij willen als bibliotheek een laagdrempelige plek zijn... om daar ondersteuning in te bieden. Dus met taallessen. Hier in Zandvoort is bijvoorbeeld de taalsoos op school. Dus dat is iedere maandagochtend uh, op school... Wordt er, uh, wordt er met elkaar gesproken over de dingen die op school gebeuren. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief wordt dan samengelezen. Nou ja, om zo uh, mensen ook te ondersteunen op het van taal. En ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor digitaal. Want ook 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met... Uh, het gebruik van de computer... ...met de smartphone... Ja. Uh, ...met uh, alles wat online moet gebeuren... ...en dat is natuurlijk steeds meer... ...de digitale ontwikkeling gaat natuurlijk heel uh, ja, snel... Zeker. ...moet steeds meer digitaal ja. gebeuren. Ja, 2,5 miljoen mensen zijn echt laaggeletterd... ...kun je dat zo Ja, voorstellen? ja la dig zowel digitaal als laaggeletterd. Ja, ja, en hoeveel, wat is het percentage dan ongeveer? Want je moet natuurlijk... Uh, van de 2,5 miljoen, 18 miljoen inwoners. Moet je natuurlijk de kinderen er van aftrekken, de jonge kinderen? Nou, dat eigenlijk, ja, de jonge kinderen. Maar eigenlijk geldt dit ook voor jongeren. Ja? En we denken natuurlijk dat uh, jongeren digitaal heel vaardig zijn. Nou, dat zijn ze ook op het gebied van social media. Ja. Maar uh, op het gebied van brieven schrijven. Uh, maar ook, uh, als je 18 wordt, dan moet je zelf uh, je zorgverzekering gaan regelen, je belastingaangifte, DigiD. Nou, op dat gebied uh, kunnen jongeren ook echt nog wel ondersteuning gebruiken. Mm -hmm. En ook daar daarvoor zetten wij ons in als bibliotheek. Ja, en dat heet het Digitaal Sterk Centrum. Dat? Ja, dat klopt inderdaad. Je kan bij de bibliotheek in Zandvoort... sinds twee weken, dus 5 juni... hebben we Digitaal Spreker geopend. Mm -hmm. Dat is iedere maandag van 10 tot 12. En dan kunnen mensen gewoon inlopen... met al hun digitale vragen. En we doen dat in samenwerking... met de formulierenwerkplaats van Pluspunt. Die zit hier ook in de bibliotheek van 10 tot 12. Die zit in de computerruimte... en wij zitten aan de leestafel. En dus bij ons... Sons kunnen mensen terecht met al hun digitale vragen. Bijvoorbeeld als je nog een DigiD moet aanmaken. Of je hebt er eentje maar eens verlopen. Je weet niet hoe dat werkt. Um, maar ook met vragen over de smartphone. Bijvoorbeeld de smartphone zit vol en daardoor werkt hij niet meer. Al dat soort vragen kun je bij ons terecht. We zitten met een team van vrijwilligers. En uh, het is ook echt uh, gezellig. Dus ja, met uh, koffie en thee. Dus ja. dat is een leuk moment. En, uh, want we merken ook dat het bij veel mensen... Ja, dit soort dingen echt wel veel stress kunnen opleveren. Ja. Is, is, is dit meer een, een, een ding van uh, in de Randstad? Of, of is het echt landelijk? Nee, dit is echt landelijk inderdaad. Ja, dus uh, alle bibliotheken hebben deze maatschappelijke rol. Mm -hmm. En hier in Zuid-Kennemerland... Uh, iedere bibliotheek heeft natuurlijk enigszins eigen invulling... Maar wij hebben dus de digitaal sterke spreekuren. En dat hebben we in verschillende vestigingen. Dus hier in Zandvoort. Maar ook in Schalkwijk, in Harlem-Noord. En ook in Heemsteden komt dat in het najaar. En we geven daarnaast ook cursussen dat uh, cursus uh, digitale basisvaardigheden. Dat heet Klik en Tik. Hebben we hier in Zandvoort ook onlangs gedaan. Dat is een hele leuke, gezellige groep. En daar doen mensen mee die meer willen leren over hoe moet ik omgaan met mijn smartphone of met de tablet en ook met de laptop. Uh, en het gaat bijvoorbeeld ook over online bankieren. Nou, dat is ook zo'n onderwerp wat heel actueel ja. is. Want giro is er uitgegaan onlangs. Ja. En uh, ja, dus je moet bijna wel uh, online bankieren. Maar het is natuurlijk veel van mensen heel ingewikkeld. Dus ja. dat is een van de dingen, maar ook bijvoorbeeld online fraude. Hoe herken je dat? Ja. Hoe kan je dat voorkomen? Dat hebben we onlangs. Nou, ja, dat, dat heeft uh, Maaike Koper. Maaike Koper heeft daar iets over verteld in oh ja. onze uitzending. Ja. Want die dat presenteerde zij, zei hè, Maaike. Ja. ja. Um, hoe, zijn mensen, uh, schamen ze zich nou voor uh, ja, dat laaggeletterdheid, is, zeg maar? Dat... Ja, dat is natuurlijk een, wel een groot probleem, inderdaad. En daarom is het ook moeilijk om daar hulp voor te vragen. Mensen, uh, ja, die hebben daar ja. schaamte over. We uh, vinden eigenlijk dat ze dat zouden moeten kunnen. En het is dan ook moeilijk om hulp te vragen. Uh, ook van je eigen netwerk. Dus nou, mensen uh, zeggen dan liever van, nou, ik heb mijn bril niet bij me. Ze kan ja. het moeilijk lezen. Smoesjes kunnen ze verzinnen. Uh, ja, voorzien, hè? precies. Ja, ja. Nou, en dat is ook heel begrijpelijk, inderdaad. En ik hoop echt dat, ja, dat mensen die stap durven zetten mm. om naar de bieb te gaan. Om, uh, om daar hulp bij te vinden. Zowel ook voor digitale vragen. Ik krijg vaak hier in het spreekuur ook en ook bij de cursus. Mensen die daar echt uh, slaaploze nachten ja, van krijgen. Als, je, ja, als, je, als het niet lukt om uh, ja, ja. je online je zaken te regelen. En uh, wij kunnen heel veel van die stress wegnemen. Ja. En de oplossing ook is chat uh, GPT hè. Ja, dat is natuurlijk ook een heel actueel onderwerp ja. inderdaad. Ja. Oh, die, uh, wat zei je nou? Chit GPT. Chit ja, dat is kunstmatige, is dat? Dat is kunst, Kustmatige kunstmatige Kustmatige intelligentie. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja nee, dus, je, geeft, je geeft een vraag. Wat je dat in. nou gewoon zeg. Ja, ja, dus die kan teksten genereren ja. zeg ja, ja, maar. Ja, dat is bijzonder. Ja, dat is natuurlijk ja. wel echt een uh, interessant fenomeen. Ja. En, uh, Gebruiken jullie dat ook? Nou wij zelf niet zomaar, we zijn er wel mee bezig in die zin van, uh, uh, nou het is interessant om daar misschien een, een seminar over te organiseren, want het is Precies. wel een interessant onderwerp. En uh, ze gebruiken het zelf niet zomaar, kunstmatige intelligentie wordt natuurlijk op heel veel vlakken gebruikt. Ja, ja, ja, als je denkt aan alle digitale systemen natuurlijk, het wordt natuurlijk ja. allemaal steeds slimmer. Ja. Ja. En dit is nog maar het begin. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nou ja, en je ziet, je ziet dat die digitale ontwikkeling voor veel mensen gewoon eigenlijk best wel snel gaat. Ja. En uh, dat geldt voor veel oudere mensen, maar niet alleen voor ouderen, ook inderdaad voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook voor jongeren. Ja. En, uh, nou, en wij zijn uh, hopelijk een laagdrempelige plek om daar uh, hulp bij te vinden. Ja. Ja. Ja, nu uh, heeft de Rijksoverheid ziet het probleem eigenlijk ook, hè. Ja. Die heeft uh, 60 miljoen euro vrijgemaakt daarvoor om aan gemeenten te geven. Ja. Uh, daar wordt greedig gebruik van gemaakt, neem ik aan. Ja, ja, ja, dat, en, niet dat, alleen, dat... en niet alleen bibliotheken, maar dat zijn natuurlijk, wat we al zeiden, pluspunt ja, uh, dat zeker. soort organisaties. Binnen het hele sociale domein, inderdaad, wordt dat ingezet. En onder andere ook in de bibliotheek. Ja, ja. om mensen te helpen bij uh, die di digitale inclusie onder andere. Ja. Ja. Goed, maar 60 hoor. miljoen is een aardig bedrag om mee te beginnen. Zeker. En, uh, het gaat niet alleen naar Zandvoort hoor Hans. Nee, dat weet nee, ik En wel. ook niet alleen naar de bibliotheek. <laughs> nee, nee, nee, maar goed, 60 miljoen is voor een landelijke... Ja, ja, precies. Is dat redelijk? Hè? Ja, bedoel, zeker. Het uh, gaat naar gemeentes. Gemeenten ja. mogen dat zelf uh, invullen. Ja. Hoe ze dat uh, gaan doen. Is dat in Zandvoort goed, goed geregeld? Vind nou, je? zeker. Ja, in Zandvoort wordt heel goed samengewerkt ook. Tussen alle organisaties. Dat werd tot kort gaan met thematafels. Er is een hele goede samenwerking. Wij maken ook onderdeel uit. En bijvoorbeeld nou, de, de digitale spreekuur is daar een voorbeeld van. Dat hebben we echt samen opgezet met de formulierenwerkplaats van Pluspunt. Dat is nu op maandag dan hier. Uh, maar we gaan ook in de toekomst op woensdag in Pluspunt bij Pluspunt zitten. Dus in Haarlem Noord. Dan sluiten we daar ook aan. En ook uh, met SeniorWeb. Die hebben uh, de eerste dinsdag van de maand een uh, digitaal spreekuur. Ja. En we hebben dat spreekuur echt opgezet in samenwerking met al die organisaties. Ook zijn we in gesprek, bijvoorbeeld met jongerenwerk. Van hoe kunnen we die jongeren nou beter bereiken? Ja. Dus ik denk dat het in Zandvoort, met name in Zandvoort, echt uh, ja een goede samenwerking is binnen die sociale basis. En dat is ook belangrijk, Tuurlijk. want samen bereik je gewoon veel meer mensen. Absoluut. Er is te veel vraag daar. Yes, ja, dat, ja, dat zeker. Ja. Ja, ik kan het vooral natuurlijk over digitale, digitale ondersteuning uh, zeggen. Maar uh, zeker, want ik merkte ook dat hier toen het spreekuur open ging, dat, we, dat het dat eigenlijk meteen vol was vanaf de eerste dag. Ja. En uh, dat echt bijna een rij, zeg maar was. En ook de cursus, daar zijn veel deel, deelnemers voor. Dus de is vraag bij. En ik ben ook blij dat mensen dat weten te vinden. Ja en hoe zit het met de boeken? Die gewoon uh, wordt het ook nog steeds uh, zoveel uh, uitgelezen. Ja. Nou zeker, er wordt natuurlijk veel gelezen, maar er wordt wel minder gelezen. Ja? Dat is ook, uh, ja, daar dat merken jullie wel natuurlijk? Ja, dat merken we natuurlijk wel inderdaad. En dat is natuurlijk jammer eigenlijk. Want je hoopt dat mensen blijven ja. lezen. Vooral jongeren. En uh, nou, we hebben ook een team lezen die uh, ook uh, jongeren bijvoorbeeld helpt. Van uh, jongeren die daar moeite mee hebben. Wat is nou een leuk boek? Mm -hmm. En uh, ja, dus uh, we proberen daar natuurlijk ook op in te zetten. Om mensen aan het lezen te houden. Ja, ja. Maar ja, we zetten ons breder in dan uh, alleen dat lezen. Maar voor die hele maatschappelijke inclusie ja. dan eigenlijk. Kan je bijvoorbeeld ook boeken krijgen voor, uh, voor een Kobo, uh, reader? Zeker. Ja? Ja, goed dat, dat je dat vraagt. Ook? Ja, absoluut. Ja, we hebben een enorm uh, assortiment aan e-books. En ook luisterboeken. Okay. Dus dat is ook voor mensen die misschien dan wat moeite hebben met lezen ja. en schrijven. Ook een hele goede oplossing. Ja, ja. Want, ja, dus, uh, en dat is een heel ruim aanbod. En uh, als mensen het lastig vinden om die boeken te downloaden. Kunnen ze ook in het Spreekuur terecht. Ja. Want daar kunnen we ook bij helpen. En ook aan de, gewoon natuurlijk aan de Bali. De Bali medewerkers zijn ook heel goed geïnformeerd over uh, dit soort mm. vragen. En, uh, ja, ja. De bibliotheek die gaat uh, wel mee met de tijd. Nou, zie we doen ons ja. best. We doen ons Maar ik zag wel uh, klaartje dat uh, op zaterdag, zaterdag is de bibliotheek gesloten nu. Uh, nou, op nu is die open, maar oh, hij, is nu op, open. Ja, hij is op. Ja, hij is op. zaterdag geopend, maar op donderdag is die inderdaad. Hij is sinds kort op donderdag wel gesloten. Op donderdag, wel donderdag, wel donderdag. Wel. donderdag gesloten, de andere dagen behalve zondag. Dus Heeft dat slappen. met het aantal vrijwilligers te maken? Of? <laughs> Uh, nou, dat heeft wel inderdaad met bezetting te maken. Ja, ja dat, uh, dat, dat heeft daar wel mee te maken, inderdaad. En, uh, en, en, ja, en in de zomer is het ook altijd wat rustiger ja, sowieso. Ja, dus ja. Het is op iedere vestiging is het één uh, okay. dag gesloten. Ja, ja. En, uh, maar de andere dagen zijn we open en zijn er uh, ja, de ook veel activiteiten. De mensen zien op, de, op, de site, op de website, hè? Ja, www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Allemaal bij elkaar. Ja, dat is wel een, een hele lange naam. Dat ja. klopt inderdaad. Ja, en daar kunnen ze ook onze digitale uh, mm -hmm. activiteiten vinden. En um, als, ze een, als mensen een vraag hebben of ze willen een afspraak maken... dan kunnen ze ook bellen naar 023... Uh, 511 5348. En dan neemt uh, Team Digitaal neemt op. En dan, kun je, dan kunnen mensen een afspraak maken voor digitaal spreekuur. Ja. En ook uh, nou, uh, voor de cursus die je in het najaar weer gaat starten. Goed, en hoor. nummer staat ook uh, waarschijnlijk wel op de website. Staat site. ook ja. op de website, inderdaad. Ja. Ja. Nou, we hebben afgesproken met de bibliotheek dat uh, jullie elke. Wat zit De laatste zaterdag van de maand. Uh, zeg maar over de ontwikkelingen uh, uh, ja. van de bibliotheek hier komen vertellen. Ja. Dus uh, wellicht zien we je nog een keer terug. Dat ja, zou, of zou kunnen, of kunnen. Precies een collega, een collega die kan vertellen ja over lezen prima. of taal. Ja, of, ja geen ja. probleem. Klaartje, mag ik je hartelijk bedanken. Heel graag gedaan. En uh, veel succes met uh, alles. Ja, ja? En u met de uitzending. En, en een Hartstikke goed, goed. Uh, goed weekend. Dankjewel. Hetzelfde bedankt. wel okay. We gaan weer naar muziek. Een stukje muziek. Uh, ja, dat uh, is, je, man. Uh, en mie, Mio dit, uh, heet dat. Mio. Mio? Mio. Zeg ik goed? Merci van Muse. Oh, muziek, Merci van oh, nee, Muse. Ik ken uh, dat niet. Dat is voor mij uh, onbekend. Hé, hey, mensen kunnen hier uh, zelf ook naar Rabbel komen. Oh ja, als ze dat willen. Ja. Als ze dat willen, want uh, ja, we hebben nu zo meteen live muziek. Ja. En het is natuurlijk hartstikke leuk om dit even uh, van dichtbij met, uh, te kunnen bekijken. Met dus met meer mensen... Dat, uh, Luisteraars die denken van nou, ik wil wel eens een radiouitzending meemaken van dichtbij. Van harte welkom. Ja, we hebben niet iedere keer muziek. Uh, nu wel. Nu wel. En als ze nu komen, dan zijn ze net te laat, denk ik. Hè? Dan is dit dan is want wie hebben we te uh, gast? Dat is ja, namelijk, uh, die, die kennen we natuurlijk al uh, uh, vele malen in, in absoluut. het programma absoluut. gehad. Ja, uh, absoluut. Gorge. Welkom, Gorge. Want Gorge heeft moet morgen weer. Uh, ja, <laughs> moet je het graag eens moet je uh, Gorge Martinez Galan. Want uh, je hebt morgen weer een. de uh, uh, Latin Golden Hits. gaan jullie doen in, uh, in de krocht. Ja, Klopt, hè? Absoluut. Ja, het Topical. is. Ja, het is de vierde concert eigenlijk in een reeks. Ja, absoluut De vierde van zeven. vierde van zeven, ja. Georganiseerd door de Stichting Connection Latina. Ja, daar ben jij een belangrijk onderdeel van. de Stichting Connection Latina is een belangrijk onderdeel. Oké. Kom je nog wel eens in aanvang Ja. De laatste bezoek was, even kijken, tien jaar geleden. Oké, maar mis je het niet? Natuurlijk. Want het Natuurlijk. Er is, het is uh, ja, uh, ja, veel muziek gemaakt daar. Ja, he? absoluut. de warmte van de mensen, de ja. straten En uh, vooral de, ja, de, hoe noem je de sfeer, altijd met muziek, ja. de, zon. de zon. Maar toevallig, Die heb je hier is het niet zo, niet zo erg. Ja. We uh, <laughs> hebben een prachtige zon. En ik zit vol hier met lieve mensen, ja. dus het ja. En ja, heel goed. Hé Gorg, hey, je gaat morgen onder andere met uh, Pedro Luis Benitez, die zit op piano. Ach, aha. Uh, Miguel Padron op uh, percussie, dus met slagwerk. En Pedro Luis Pardo op uh, de contrabas. Zijn dat allemaal vrienden van je, of niet? Ken je ze allemaal? Um, ja, ik ken allemaal en door de langere zeg maar in samen spelen zijn we niet alleen vrienden, we zijn familie geworden. Ja, oké. Okay. Veel mooie relatie met de. Ja. Dus niet alleen, niet alleen in Stanford, maar je treedt meer, meer op in de regio of niet? Ja, o, absoluut. Ja. Verhaal En jullie gaan uh, muziek spelen van Ned King Cole. We gaan onder andere. Onder andere. King Cole. En, die is in 1965 overleden. Ja. En uh, heeft er een hele mooie, heel, heel veel mooie muziek achtergelaten. En een en mooie dochter, die ook uh, heel goed kon zingen. Oh ja? Ja, ze heeft, ja. was ook uh, zeer... Uh, dat kun je allemaal vertellen. hè Natalie uh, Cole. <laughs> Natalie Cole, ja, die ken je, die ken je wel. Ja, ja. Ken, je, ken je dat of niet? Nee, ik, nee? ik, ik ken niet, hij gaat niet. Maar ik ken wel Natalie Cole. En ze is mooi over, over de Latijns-Amerikaanse muziek. Ja. Nou, als jij het speelt, dus ja, oh, ja, is het oh, Nat Cole. Absoluut. ik, hoop <laughs> <laughs> ja, ik, ik. Ik denk uh, de succes van Nat Cole met al de liederen is niet toevallig. Nee, zeker niet. Hij is een fantastische muzikant. ooit En welke nummers spelen jullie van hem? Siem, en su Casa. Nee, el bodeguero. Voor hem, hè? Voor hem, Ja. En Benny Moore, Los Panchos, Cecilia Cruz. Dat zijn allemaal voor jullie uh, bekende namen waarschijnlijk. Absoluut. En ik denk voor... De mensen, als ze het horen... ...Latijns-Amerikaanse liggevers... Ja. ...is dat is een, een pres, zeg maar. Ja, dus morgen is het concert om uh, drie uur. Twee uur gaat, uh, gaat de zaal open in de krocht. Mensen kunnen nog uh, kaartjes aan, aan, aan, de, aan de deur kopen, neem ik aan. Hè? Okay, maar uh, ik weet niet zeker als ze als kaartjes zijn nog. Uh, zijn nog? Ja, zijn er nog een paar. Ja, ze paar. 17,50. Okay. 17,50 inderdaad. En dan, en dan sta je helemaal vooraan. en dan, ja, uh, ja. dan kun je genieten van, van prima muziek. Jij gaat een stukje van ons spelen, Gorger. Klopt, hè? Wat, wat, ga je, wat ga je doen? Ik heb er geen flauw idee. Maar. Oh, je hebt geen flauw idee? <laughs> we, zijn, we zijn zeer benieuwd. Zijn ik ben zeer benieuwd. Kan je, even, even, ik kan, zal nog even... Kan je, kan geen flauw idee, dat is een heel leuk nummer. Ja. Geen flauw idee. Dus, ja. Ja. dus zondag 25 juni, de deur gaat open om 2 uur en het concert begint om 3 uur. Dames nou, en heren, de grote krocht. El muziek aan. blanca en un dió con enero. cultivo una rosa blanca sanfo en un diócon enero. para un amigo sincero que me da su mano franca vamos oh yeah. allá guantanamera aina viva guantanamera son goros que son dos, guantanamera One more time. Vamos. Guantanamera, that? vamos. that? What's that? nada, Viva Guantanamera, that? What's that? What's that? What's Een van de liederen waar Gorgo ook uh, wereldberoemd mee is geworden. <laughs> <laughs> het, is geen eigen, het is geen eigen nummer, Gorgo, denk ik. <laughs> Wat is dit nummer eigenlijk? Weet je dat? Ja. Was het wie, van wie is dit nummer? Van José Fernández. José Fernández. Compo, een componist uit Cuba. Oké. Okay. Een Cubaan, ja? Hij is trouwens een van de pionieren van de cubaanse latijns amerikaanse muziek. Maar ook de creator van de Guajira. Guajira. Oké. Okay. En Guajira is. Het is een, een, een stijl van muziek, ja. maar vooral van de oost eh, van Cuba, van de west okay. van Cuba, Guantanamo. Heel goed. Komt er nou nog uh, nieuwe muziek uit Cuba ook? Uh, zes, zijn er muzikanten die nu echt weer een beetje opkomen? Of, uh, dus niet de oude, maar de jongere uh, jo, muzikanten? Ik? Ja, jij bent jong, dat weet ik, maar... <laughs> <laughs> nee, maar ik kan me voorstellen dat... Kijk, mensen, mensen op Cuba groeien op met muziek natuurlijk. Ja, ja. En, en die zijn wel geïnteresseerd om zelf ook muziek te maken, neem ik aan. Ja, kijk, ik, je moet denken dat Cuba is, noemen de de, de, de, de de wortel van de hele cubaanse Latans, Amerikaanse muziek. Als we bijvoorbeeld noemen dat de Cuba is eh, geworden: de Cha Cha Cha, ja. de Mambo, de Rumba, de Bolero, de Guaracha. Komt ja, allemaal Allemaal ja. van Cuba. Oké. Okay. Ja. En eh, natuurlijk, na, na al de gebeurtenissen in de jaren 60. Ja, ja. Eh, tot en de, en de, de revolutie. <laughs> oh. <laughs> Cuba is een beetje achter de, hoe noem je dat, de Gordijnen ja. gegaan. Ja. En er zijn andere vormen van eh, meer commerciële waar Cuba niet. ...spelen ah. op de markt. Ah. Maar zeker zijn veel mensen dat elke jaar nieuwe albums, nieuwe muziek, nieuwe thematiek. Hoe groot en, is Cuba eigenlijk? Hoe groot? Ja, hoe groot? Hoeveel ik, inwoners? Iets uh, groter dan voor. Nee, er zijn wel meer inwoners toch? <laughs> <laughs> ja, maar ze hebben niet zo'n grote steden bij. Oh, die hebben ze ook nog, ja. ja. ja wacht even, ik kijk wel even naar ons. Heb jij, heb, jij nog een, uh, heb jij nog een klein stukje muziek voor ons? Uh? Ja, ja. El bodeguero Ya a mucho no fue de ah, si no sí. bodeguero Ok mm, Siempre en su casa Presente está El bodeguero Y el cha cha cha Vente a la esquina Y lo verá Yo atento siempre Después, Anda enseguida Presenta ya Que con la plata complaciente y servidor. El bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia de lo que moda está el bodeguero. Bailando va en la bodega se va. Voor het nieuwe ritme, de cha-cha-cha. Toma chocolate, opa, paga lo que debe, Toma chocolate, paga lo que deed. Toma chocolate, paga lo que deed. Toma chocolate, paga lo que debe. Ik, ik, ik, hoorde, ik hoorde chocolade, geen je het over chocolade. <laughs> Chocolata. Chocolade. Toma chocolate y paga lo que deven. Ja natuurlijk, nee, ik heb gelijk. Maar het is <laughs> niet zomaar, we dat alles wat je doet, hoe noem je dat? Causa y efecto. Alles wat je doet heeft effect. of niet oorzaak en gevolg. Oorzaak en gevolg. Ja, ja. dus ja. ja, probeer een beetje netjes te dragen, aan de krijgen wat. Nou, tot zover onze Spaanse les. Had jij nog wat had je hem nog wat opgezocht hè? over Cuba? Ja, maar ik kom er niet door, want ik heb uh, slechte... Oh, wat jammer, wat jammer. Maar. Nee, in ieder geval, het is een prachtig eiland. Uh, en al die eilanden eigenlijk in, in het Caribisch gebied. Uh, Jamaica heeft natuurlijk dus ook, ook zijn eigen uh, stijl, hè? Uh, dat, hoe kan dat nou? Dat, al die, die, die... En, en, en trouwens ook... Uh, nou ja, Curaçao en zo, weet je wel, heb je die, die, die, die bepaalde be be be be be be be stijlen? Jazeker, dat is heel bijzonder dat in, in deze omgeving zijn vele uh, Ja. Uh, uh, Net precies in dezelfde periode, bijvoorbeeld Jamaica heeft de reggae ja. en de ska, en, uh, reggae, Amerika, ja. Puerto Rico heeft de plena en de uh -huh. uh, Dominicaanse Republiek heeft de merengue, ja, merengue de bachata, ook mooi. Ja. Ja. Vivele, Venezuela met al de groepen, ja. Colombia met de Cumbia enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, maar goed, hoe, hoe kan het dat daar die muziek zo, zo belangrijk is? Nou ja, misschien moeten we aan God vragen. Ja. Nou, ik, ik, ik heb geen nummer, maar. <laughs> <laughs> nou, nou, nou, ik denk dat het, is, het is niet toevallig is. Uh -huh. Kijk, de interactie tussen verschillende stromen van culturen en, en vooral muziek. zeker heeft altijd een mooi resultaat. Ja. En ik denk dat de Europese cultuur is heel sterk. En de Afrikaanse cultuur ook. Maar ook de indianen. Ja. En ik denk dat die drie stromen van culturen... Eh, ja... komt tot resultaat. De ja, resultaat het lijkt alsof ze daar meer plezier beleven aan, aan muziek. Maar... Ja, dat denk, dat denk ik ook. Het ja. een, een heeft van ook leven. met het weer te maken natuurlijk. Het Was het u? Met het weer te maken. Absoluut. Ja, lekker buiten. Ja, buiten. ja, en, ja natuurlijk. En, yes hey, nog even, dan, ik heb het toch uh, wel gevonden. Uh, okay, uh, Cuba, ja. Cuba is twee... 6 maal uh, Nederland, de grote. Oh, Oké. Okay. Er wonen uh, 11,5 miljoen inwoners, waarvan ruim 2 miljoen in Havana. Nou, we hebben, we hebben zo, wij gewonnen, hebben er 18. Ja, wij hebben er 18. Ja, ja. ja we hebben er 18. Ja, <laughs> wij gewonnen, maar het is een eiland hoor. Kunnen ja. <laughs> ja. we wel beter Kunnen wel betere honballen? We <laughs> ik, ik, beter ik heb ooit <laughs> geleerd dat uh, inderdaad. Uh, in Kuwait waren 17 miljoen mensen, net zoals Nederland. En maar in bepaalde momenten zijn veel Kubanen geëmigreerd. En vandaar dat misschien nu, zijn niet zoveel daarin. Maar goed. En wanneer ben jij hier gekomen, Gorgen? Welk jaar ongeveer? Hoe lang ben je hier nu al? Eh, 2000, eh, 1997. Oh, dus al uh, meer dan 25 jaar zo? Ja, net, net 25 jaar. Ja. Ja. En Cuba het, het, het, het, bestaat eigenlijk uit 4000 eiland, kleinere eilandjes. Er zijn heel veel kleine eilandjes. Ja. Klopt. Dus uh, het is niet één groot eiland, zeg hm. maar. Het is niet uh, Texel, maar... Al, uh, nee, dat begrijp ik. Ja. Nee, <laughs> ik ben heel blij met deze echte informatie, Ja, wel. ik denk, ik doe het nee, ja, helemaal, mooi, goed, man, helemaal goed. Nee. Ja. Iedereen vroeg zich af, hoor. Uh, nee, ik begrijp het. Uh, we kunnen uh, afspreken dat je nog één nummertje doet. Uh, heb, je, heb je nog iets? Ja, iets leuks. Nou, me wel, mooie ik, meezingen. Ik zou jan Chan zeker doen, maar... Dan moet je opschieten, want het is bijna elf ja. uur. Nou, maar... nou hebben we nog vier minuten of zo. Ik had, ik had deze dat ik vind leuk. Het is een soort outnodiging. En dat ze ook een beetje van me in Burgerin. Hier in Nederland, in Zandvoort. Ja. En okay. dan probeer ik een beetje toepasselijk. toepassen. Oké. Okay. concert. Het is voor iedereen. Daar in Noord-Holland. muzika Jullie mooi klappen. Zondag middag concert. Vamos. Het is. Ik heb Amsterdam. Ik hou wel van jullie, van al die mooie mensen, al die mooie bloemen, al mooie straten en al die lekkere dingen en voor alle mensen die van mooi muziek houden. I'm going to make a full game. I'm going to make a Me game. I'm going to full a full game. a full game. I'm going to make a ja ja dat ze ja, we gaan langzamerhand naar het nieuws van 11 uur. Ik weet niet hoe lang we nog hebben, uh, Leon. drie minuten dus. Oh, oh, nou ja. We, we gaan niet... Oh, drie minuten. minuten. Ja, absoluut. Een hoop mensen zijn er al. Ja, gezellig Je oproep van jou heeft wel geholpen. Ik denk het wel. We gaan het ja, de straks in. Ja, we staan op de banken. Ja, absoluut. We gaan het in het tweede uur. Dat is wel iets, een onderwerp wat hier speelt. De overlast van jongeren. We gaan wel mooie Cubaanse muziek. Een hoop Naar de probeert. overlast van jongeren. Mirko Gerts, als het goed is, komt hij hier zo langs van zee. We gaan het hebben met de organisatie van uh, de Ibiza-markten... Ja, ook heel erg leuk wordt dat. Ook leuk. Ook ja. een eiland, hè? Ibiza. Ibiza is ook een eiland. Jij bent er geweest, hè? Ik ben er wel eens een keer nee. geweest, vond ja. Niet, uh... Nou, ja, ik vond het wel ja. aardig, maar... Het is nou niet uh, dat ik denk van... Uh, dan moet ik... Uh, ik ga nee, niet een maar, maar die kopen. markten zijn in ieder geval heel... Uh, de markten zijn ja, erg leuk hier. Ja. ja, absoluut. En hey, we gaan het uh, laatste deel uh, met, ook uh, met uh, praten. La, met Lascaé, ja. Met uh, de wethouder Lascaé ja. over de beleidsplan van duurzaamheid. Ja. En uh, daar hebben ze afgelopen uh, week... En daar was jouw vrouw ook bij... Ruim anderhalf uur over gesproken inderdaad. Ja, dat is een heel gedoe geweest. Ja, heb je het gevolgd of niet? Een beetje, een ja. beetje. Ik sprak gisteren uh, uh, David Molenberg, onze burgemeester. Ja, ja. En die, uh, die heeft uh, uh, redelijk ingegrepen op een gegeven moment. Ja, absoluut. Ja. Ik vond ja, het heel knap beetje, van hem. Dat deed hij heel maatsel. netjes. Ja, ja, dat deed ja. hij heel goed. En daar komt dan ook opeens weer een oplossing uit. Ja, nee, absoluut. En dat is dan weer ja. Uh, ja, ja. Dat vond ik heel bijzonder. Nou, daar gaan we het straks over hebben. We danken uh, Gorgen uh, voor zijn komst hier bedankt. Uh, weer. bedankt. En ik wens jullie heel veel succes uh, morgen met... Uh, hoe, hoe heet het ook weer? Uh, nou, wat een mooie naam. Weet je dat niet meer? <laughs> nee, weet niet meer. <laughs> uh, <laughs> Tropical een... Trovador. Met wat is Tropical Trovador?